7 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. Groningen profiteert het meest van subsidies van de EU, Friesland en Drenthe het minst. Uit onderzoek op verzoek van de NOS blijkt dat in de provincie Groningen... bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden... samen de afgelopen vijf jaar meer dan 500 euro per inwoner aan Europese subsidies kreeg. En dat was vier keer zoveel als in Friesland... In totaal ontving Nederland sinds 2014... bijna 5 miljard euro aan subsidie van de EU. En dat kwam terecht bij zo'n 11.000 organisaties en bedrijven... vooral in het onderwijs en voor onderzoek en innovatie. Het Europese geld leverde in Nederland naar schatting 107.000 banen op. Supermarkt Jumbo haalt per direct... een aantal varkensvleesproducten uit de schappen vanwege salmonella. De bacterie kwam bij een routinecontrole aan het licht... Jumbo haalt gehakt, varkensbraadworst en varkenssozijsjes uit de winkel. Allemaal van Jumbo's huismerk. De salmonella-bacterie is vooral gevaarlijk voor mensen met weinig weerstand. De burgemeester van Arnhem wil dat justitie onderzoek gaat doen... naar bepaalde theeceremonies. Daarbij wordt de stof ayahuasca gebruikt. Dat is een harddrug. Mensen kunnen daar urenlang heftig van hallucineren. Een organisatie in Arnhem bood de theeceremonies aan... maar is er nu mee gestopt... In Brabant overleed vorige maand een man na zo'n T-sessie. En Ajax heeft van de UEFA een boete gekregen van ruim 50.000 euro... voor ongeregeldheden op de tribunes... tijdens de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. Supporters blokkeerden stadiontrappen en gooiden voorwerpen op het veld. Ook trainer Erik ten Hag kreeg een straf, een officiële waarschuwing. Volgens de UEFA begon de eerste halve finale op Wembley... tegen Tottenham Hotspur te laat omdat Ten Haag de wedstrijd ophield. Het weer nog een enkele bui, maar vooral bewolking met kans op nevel en mist. Ook morgen kans op buien, maar ook zon en 20 tot 23 graden. Ook zondag vrij warm, maar de kans op buien met ook wat onweer blijft. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANIB. Er staan op dit moment geen files.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 Alors Kitty est une petite travail, qui dit taf, te dit étun, Kiti argent, t'y dépense, qui dit crédit, créance, Kitty dette te dit we see, qui dans la merde, qui dit amour, les déposse, qui toujours et tu divorces, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Kitty crise, te dit monde, dis famine, dit tire-monde, qui dit fatigue, dit réveil, on pense de la veille, alors on sort oublie. Alors on dans Alors on dans Alors on danse Alors on danse Alors, on danse. Alors, on danse. Alors, on danse. Alors. Alors on danse In the morning I go down to eat a breakfast I tell a waitress I want two pieces of toast She brings me only one piece I tell her I want two pieces She say go to the toilet I say you no understand I wanna do piss on my plate She say you better no piss on the plate you son of my bitch I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch